See? ZANG De tijd die ik aan ze door, slapeloze nachten in de zon bij kans en door. Mijn ogen reeds gesloten, de denk al. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wakker in bed vol met gedachten De tijd ik langs en door Slapeloze nachten In de zon ben ik kansen door de ogen reeds gesloten denk al als ik slaap Doe me nog steeds voor, de verborgen parkerboorn Licht wakker in mijn bed yeah. Mijn hoofd vol met gedachten De tijd langs langzaam door Slaapeloze nachten De zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten Denken als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen ik slaapeloze nachten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 Easy for you to back up and leave a murder uh, You and you, they got ties for different oh. reasons I respect that Right before I turn to leave, she said You she don't said, know she what you want to the mm -hmm.